bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Start je dag zonder barst. Opgelost, autotaalglas. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola op...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 Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Een nieuw medicijn tegen Alzheimer moet niet vergoed worden... vindt het Zorginstituut. Het zorgt voor meer problemen dan dat het oplost. Het medicijn zou ook maar bij een heel klein deel van de patiënten... voor verlichting zorgen en het effect is zeer beperkt. De Europese Commissie keurde het nieuwe Alzheimer-medicijn eerder wel goed. ...maken zich zorgen over verharding en verruwing... ...in de politiek en de samenleving. Dat haalt het ANP uit zo'n 100 toespraken die ze pas hebben gehouden. Ze hebben het over bedreiging van bestuurders... ...maar ook over de harde toon in debatten. Landelijke politici moeten het goede voorbeeld geven, vinden ze. En de verkoop van gebruikte motoren bereikte vorig jaar een recordniveau... ...mede dankzij de groeiende populariteit van motorrijden onder jongeren. Dit zorgt de laatste jaren voor een duidelijke verschuiving... naar lichtere motoren, omdat jongeren alleen op deze modellen mogen rijden en ook het aantal motorrijdende vrouwen nam toe. En dan nog het weerbericht. Eerst wolken in het noordoosten, lichte vorst. Later komt de zon erbij. Voor wordt vanmiddag niet warmer dan 5 graden. Tot zover het nieuws op 538. Dankjewel Annemarie. Dan de files. Rick, waar Begin op de A4, daarna Rotterdam bij de Keteltunnel, 13 minuten, de A9, Amstelveen-Diemen bij het AMC Ziekenhuis 10. En 31, drachten Leeuwarden bij leeuwarden zuid 9 minuten. En flitsers op de A7, de Oever-Amsterdam bij met 1. En de A28, Assen-Hogeveen bij Bijlen. 157.5. God, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrij vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboeksale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Vrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseel. 538 De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentine De 538 Ochtendshow. Hey hallo, woensdagochtend 18 februari. Dit is de 538 Ochtendshow met Max en and Andy Grammer. The Thing I Love. Radio 538 ook ik heb mijn voorkeuren, mijn persoonlijke voorkeuren. De 538 Ochtendshow. Blue-eyed bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch stands in the cold. So put your hand in mine, and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love... Don't know who I was before we met, photographs remember things I wish I could forget, but you adore me despite all I was, so if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I love. of me is you. en Andy Grammer en and The Thing I Love. Dit, dit, dit, dit. dit is de 538 Ochtendshow. 18 februari van het nieuws. In alle kranten gaat het over Nathalie van Berkel. Die heeft zich een dag nadat ze zich terugtrok als kandidaat staatssecretaris, nu ook teruggetrokken als Kamerlid. Rob Jette die zegt dat deze keuze te begrijpen is en legde uit waarom ze als Kamerlid niet aan kan blijven. Jij wil als Kamerlid zeker hè, op de dossiers waar zij zich hard voor inzet, voor kwetsbare mensen opkomen. Ja, als dan het veel gaat over je persoon, dan leidt dat enorm af van je inhoudelijke werk. En daarom begrijp ik ook dat ze tot deze keuze is gekomen en daar vandaag de partij zij aan de Kamervoorzitter over heeft geïnformeerd. Ja, dus uh, die is uh, exit zowel als uh, kandidaat staatssecretaris als Kamerlid. Uh, veel over gesproken natuurlijk al de afgelopen ja, dagen. Zeker. Kon zij wel aanblijven als, als Kamerlid, was de grote nee. vraag. Nou nee, dus is nu het antwoord zo blijkt. Dan uh, de Nederlandse schaatsers die hebben geen medaille veroverd op de Olympische ploegachtervolging. tenminste de mannen dan. Marcel Bosker, die speciaal voor de ploegachtervolging werd geselecteerd, kwam niet in actie op de finale dag en verliet daarop de schaatshal. Na afloop vertelde hij waarom. Ik dacht ik ga even heen en weer uh, mezelf opfrissen en dan kom ik op tijd weer terug. Maar ik stond langer in de file dan ik had gehoopt eigenlijk. Dat was een beetje klote. Kijk, het is een teamsport. We doen het als team. En ik was op dat moment wel echt even heel pissig. Laat dat duidelijk zijn. Want ik begrijp de keuze niet zo goed. Ik had van mijn gevoel het verschil kunnen maken. Ik had frisse benen en ik heb goede benen op dit moment. En dan is het gewoon zonde dat ik dat niet mocht laten zien. Ja, al dus Bosker, Rintje Ritsma is de coach van de mannelijke achtervolgingsploeg, en die reageerde boos op de afwezigheid van deze bosker. Dat vind ik heel jammer. Want we zijn continu een team geweest. Jorrit staat er ook op het moment dat hij naast de kant staat. En ja, dat is heel jammer. Maar ik snap ook de teleurstelling van de sporter die heel graag wil rijden. Ik heb hem geprobeerd te bellen en ik heb een bericht gestuurd dat hij hier moet zijn. Want we hebben hem nodig. En was er, maar niet op tijd. Uh, dat weet ik niet. Ja, ik heb hem geconstateerd op de wedstrijden. Dus, uh... Doe ik daar te moeilijk over? Nee, zeker niet. Nee, hij had die moet zijn. Heel simpel. Ja, heel simpel. Ik, uh... je, weet, je hebt niet de, de overmacht, zeg maar. Maar het is voor mijn gevoel, bij die, bij die ploegenachtervolging, zeker bij de mannen. Het is elke daar keer... Daar is altijd gezegd. Altijd gedonder. Ja. Te veel ego's en blijkbaar en ook te veel, gewoon uh... niet snel genoeg. Te veel, uh... uh, dus uh, veel professionele teams. Ja. Dus de belangen zijn ook nog uh, groot. Maar kan je niet zeggen, ja, ik, ik zit niet zo in de ploeg achtervolgen. Nee, dat hoor. Ik. Zou, je, <laughs> zou je niet kunnen zeggen, we selecteren dan allemaal uh, jongens die uit één ja, ploeg komen, zodat ze in ieder geval uit één, één team ja, komen. Dus ja, maar je wil de sterkste het, schaatsers toch hebben, want anders wordt ja, maar, het, ja. ja. Je ziet het nu, ja, dit, ja, het echt niet. Zootje, ja. dit werkt niet. Ja, en je ploeg zo laten zitten. Dit is echt, stel nou dat er inderdaad met één iets was gebeurd. Ze konden gewoon voor brons schaatsen, ja. Dat is zo lelijk. Ja. Nee, het het is, uh, is toch gewoon sport. Ik bedoel, sorry, maar dan moeten die... E zich er maar gewoon overheen zetten. Ik nee, denk dat zelf dat je er ook niet... ...het uh, eerste uh, van A is ook geen goed <lacht> <lacht> <lacht> Misschien even een ander volgende week. <lacht> 9 over 8, goedemorgen. Ja, waar is de nacht gebleven, nu je wakker bent? Ja, nou? De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je een partij. De Show sleept je door de morgen heen. Het start droog vandaag, maar later in het zuiden van Nederland houden we vast rekening mee kans op sneeuw. Het voelt koud aan, het is 5 graden, maar de stevige oostenwind die zorgt voor een gevoelstemperatuur die een stuk lager ligt. Het is wel iets anders ik dan... Ben de... niet zo eh, ik heb de leeftijd niet uh, voor Roxy Dekker, maar, uh... nou ja, Moet je een leeftijd hebben voor Roxy Dekker? De, de, nou, nou, het of... was wel een beetje op de, op de, oh, op, op de pubers, zeg maar. De, ja, de, wat jongen Het is gewoon echt een heel leuk liedje. Ja, nou ja, dat is ook uh, wat ik zeg. Het is net even wat anders dan uh, de andere liedjes van Roxy. Uh, Losers, zo heet de blad. Laten we hopen dat jij geen loser bent tijdens onze zomerweken. Want dan Och. ga je niet op vakantie. Dat zou vervelend zijn. En we gunnen natuurlijk iedereen de zon richting een mooie zonbestemming. Wij hebben de zomerweek hier op 538. En dat betekent dat je kans maakt op een trip naar bijvoorbeeld... Mallorca, naar Portugal, Italië, Rodos, uh, ik zie Ibiza ertussen staan. Nou, allemaal geweldige plekken. Uh, wat moet je doen? Heel erg simpel. Wij hebben een uh, beroemd zomerliedje klaarstaan. En één woord uit dat liedje hebben wij vervangen door een plons. Je okay. weet wel, iemand die in het water springt oh, of wordt gegooid. Uh, en de vraag aan jou is, welk woord mis je? Dus luister even naar de opgave. Ja. Ik denk dat je weet. Ja? Ah. Nou, toch ik? ja? Ja, ik zeg nog één keer alsjeblieft. Ja, tuurlijk mag je hem nog een keer horen. Welk woord mis jij? De little bit of De nou, laat me weten. Via 0909 30538. Dus 0909 Het woord dat is weggeplonst in het liedje dat je net hoorde. Uh, heb je het goede antwoord zometeen op de radio, dan gaat Annemarie voor je aan het rad draaien en dan ga je naar een geweldig leuke plek ergens in Europa. We hebben echt hele mooie bestemmingen op onze rad staan. En uh, het is een reis voor meerdere personen, hè? dus je hoeft er zeker niet in je eentje te gaan. Kijk, oh, dat is ook wel fijn. Nou, dat is wel even prettig om te weten. Uh, dus bel maar 0909 als jij net de opgave herkende en denkt te weten om welk woord het gaat. 0909 voor deze geweldige trip richting de zon. En ondertussen op de radio, The Golden Earring. Het ook ja, niet normaal. En uh, wel leuk uh, dat uh, tijdens zeg maar, de laatste optredens van de uh, Golden Earring... Je geweest. In Hooi uh, in Rotterdam. Dan werd dit liedje, dat was het openingsnummer... werd gedaan door Somieu oh. En ik moet zeggen, dat was echt gewoon uh, fantastisch. Dat zijn hele grote schoenen om te vullen. Niet normaal. Ja. Maar uh, Camille die zong het. En uh, dat deed hij echt uh, weergeloos. Dus uh, nou weet ik dat ze 14 april staan zijn bij ons... op de planning om langs te komen, Somieu Misschien dat we ze kunnen verleiden om nog een keer Twilight Zone uh, te spelen. Ja... Ja, ik zou het te gek vinden. Jawel. Ik heb echt alleen maar mensen gehoord die zeiden... die uitvoering van Somjeu, die, die zouden ze eigenlijk uit moeten brengen. Ook? Ja, waar? Ja, het was echt heel goed. En ze hadden zoveel plezier tijdens het... Ja, maar je, gaat, je overstijgt nooit het origineel. Nooit. Nou, maar dat was ook, volgens mij niet de intentie. Nee, nee, maar... de, de intentie was meer van, joh, we hebben een hele mooie ode aan de grond. Ja, nou, het van. is wel knap als je in de buurt kunt komen. Dat is akelig dicht in de wow. buurt, dat was echt goed. Um, even heel iets anders, want wij zijn druk op zoek met het weggeven... of op zoek naar iemand die op vakantie wil. We gaan een, een vakantie weggeven aan iemand die, uh, die het hard kan gebruiken. De 538 Zomerweken. Ik vul dat nu een beetje in voor Paulien, maar... Paulien, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heet Paul? Kan je het goed gebruiken, vakantie? Zeker, zeker. Ik ja. ben er wel aan toe, kan ik uh, kan je vertellen. En waarom ben je er aan toe? Ja. Uh, best wel drukke dagen gehad en uh, ja, veel uh, ja, druk op mijn werk en uh, mijn dochtertje waar ik uh, zelf voor zorg. Dus uh, het zou heel leuk zijn als we dus, uh, deze reis zouden winnen. Maar dan ga jij ook, als je hem wint, ga je met je dochtertje op vakantie. Ja, dat heeft ze wel opgeëist hoor. Ze zit ook naast me. Oh, <laughs> Ze zit heel breed te lachen. <laughs> Hoe heet ze? Zeg maar. Fien. Fien. Hallo, Fien. Hallo, goedemorgen. Goeiemorgen. Hey erg. Hey je je werk werken? Ja. Ja. Doe nou eens niet zo onaardig. Ja, Dat kan wel vragen, ja. Zo'n leuk onschuldig meisje en alleen. Ja. Fien. Ja. Heb jij, ik weet niet of je op school al een beetje met, met andere landen bezig bent, maar heb je een beetje een idee waar de vakanties naartoe gaan? Oh ja, ze is, een beetje, ze is nu een beetje verdrietig omdat ze bang is dat ze bijna te laat op school komt. Maar oh. ik zei, we zitten in de studio van 538. Dus. Paulien, als Fien gewoon even tegen de meester of juf zegt dat ze op de radio was, dan is er niks aan de ja, hand. Dat hoor. weet ik zeker. Dat, ja, dat zei ik ook al tegen haar. Ja. Ik zeg uit. Uh, beste Paulien, wij hebben net een opgave laten horen en een woord weggeplond. Dit was in onze zomerweek vanochtend de opgave. A little bit of read up A little bit of teen on Ja, ik zou zeggen hij is goed te doen, maar Man, je moet hem nog wel eventjes inkoppen. Paulien, welk woord missen we? Tijd. Tijd. Tijd. Ja. Zo is eveneens of dat het juist handig ja. is. A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side Ja. Yeah. Oh. Yes. Back a lecon. Op school. Dat is het goede antwoord! Yes! Ja! Nou, daar twijfelde je niet over, oh. toch? Nee, zeker niet. Hey, is Fien oh, inmiddels alweer een beetje bijgetrokken? Uh, nou, er zit weer een klein lachje op haar gezicht. Maar oh! Een zeg oh. maar even tegen Fien dat ze op vakantie gaat. Fien, we gaan op de vakantie! We gaan naar het rat rijden. En naar toe gaat, dat gaan, gaan, gaan we nu zien. Ja, we gaan eventjes luisteren waar je naartoe ja. gaat. Ja. Luister... Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja, ja ga je ja, ja? gewoon. Ja. Oké, okay, ja. komt-ie aan, hè? Ja. Er is voor jullie gedraaid. Nou. En nou, jullie nou, gaan Nou. Op vakantie. Naar. O, o, dut, dut, dut, dut, dut. Oh, wat is leuk! Oh, ja, ja. Ja. ja. Dit is Kreta. Jullie gaan naar Kreta. Hoppa. Yes. O, ja, dat is Griekenland, <laughs> uh, Fien. Oh. Yes. Hey. Dat is maar hey. leuk. <laughs> leuk, hè? Heel erg leuk. Oh, we zijn echt heel erg blij. Oh, wat fijn. Lekker met z'n tweeën naar de zon. Heerlijk. Ja, niet, echt superleuk. Ja, nou, dankjewel. Volgens mij hebben jullie het hartstikke verdiend. De prijs komt zo snel mogelijk jullie kant op. Of eigenlijk gaan jullie richting de prijs, hè, in dit geval. Want jullie gaan op vakantie. Uh, doe vrienden groeten van ons, Paulien. Ja, dat ook doen. Dankjewel, hè. Uh, succes op school vandaag ook. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Nou, die Paulien die gaat lekker op vakantie samen met haar dochter naar Kreta. Volgens mij komt hij hartstikke lekker terecht deze reis. Wij maken ons op zo dadelijk voor het laatste nieuws. Dat zit er namelijk aan te komen. En we moeten natuurlijk eventjes bellen met Peter zometeen. Oh ja, even terugblikken op de spelen van gisteren. Uh, ja, de Nederlandse ploegenachtervolging. Die net niet helemaal ging zoals we verwacht hadden. Maar Peter zometeen uitgebreid te horen.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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafe. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekamarkt. Met deze week knor wereldgerechten nu 1 plus 1 gratis. En chocomel en fristi 1 liter nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt.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 Niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk 20% korting op je Ruimbagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com.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 Bij Burger King. Ja, goedemorgen. De 35-ochtend-show en het weer van vandaag. We starten droog, maar later in het zuiden: kans op sneeuw. Het wordt 5 graden, maar er waait een stevige oostenwind en daardoor voelt het kouder aan dan een overzicht van de ochtendspits. Rick weet waar het stilstaat. Vijf files beginnen op de A4. daarna Amsterdam bij Zoetewaardendorp, vijf minuten. A4 daarna Amsterdam bij de Bathoeverdorp. Voorwerpen op de weg en zes minuten. A9 Amstelveen-Diemen bij het AMC Ziekenhuis 9. A37 knooppunt Holsloot-Hogeveen bij Nieuwlanden 14. En Flitsers op de A6. Lelisat-Muidenberg 72,4. A12 Gouda-Utrecht 37,6. En de laatste is de A28 Assen-Hogeveen bij Beile 157,8. Het is drie minuten over half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuw medicijn tegen Alzheimer blijkt niet de grote doorbraak... waarop werd gehoopt. Voor de meeste patiënten doet het weinig. En er zijn te veel bijwerkingen, zegt het zorginstituut. Dat vindt dat het middel niet, moet worden goed of niet meer moet worden vergoed. Burgemeesters die zijn bezorgd over verharding en verruwing. Dat haalt het ANP uit recente toespraken. Bestuurders worden geïntimideerd. De toon van debatten verhardt en fatsoen verdwijnt. Dat merken de burgemeesters. En een op de zes nieuwe lokale politieke partijen is tegen AZC's en dat bots met een landelijk beleid, zegt uh, een vandaag Gemeenten moeten zich namelijk gewoon aan de spreidingswet houden. En dan iets anders, een uh, KLM-medewerker. Sander Brons uit Ursem, ook wel King of KLM uh, genoemd. Die is uitgegroeid tot een opvallende verschijning op sociale media. De video's waarin hij vertelt over zijn werk worden massaal bekeken. Sommige filmpjes hebben zelfs miljoenen views. Uh, met Koningsdag vorig jaar uh, deed de break operator... Uh, bijvoorbeeld uh, een koningsmantel om en vertelde hij over Nederlandse tradities. En het geheim van al die views is volgens hem zelf zijn steenkolen Engels. Nou, ik zou zeggen oordeel zelf. Jij zegt hij spreekt nogal steenkolen. Engels, ja, ja, ja, ja, echt wel, echt wel Engels hoor. Dus inderdaad, uh, maar ik ben, goed, ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Hi everyone, my name is Sander. I'm working at the platform at K1, at Schiphol Airport. And I'm going to show what I do the whole day. Ja, dat levert al miljoenen views ik spreek ook... Waarschijnlijk in je hoofd denk je dat je beter Engels spreekt... dan dat weet ja hoor ja. Dat is heel vaak, ja. En dan dat sta je te luisteren. doen. En dan denk je op een gegeven moment... Je komt altijd halverwege je verhaal dat je denkt... Oh ja, wat was dat woord ook alweer? Ja. Ja. Of ik gebruik hetzelfde woord waarvan ik denk... Dat is een goed woord, heel vaak. Ja. Ja. <laughs> uh, ik weet Chantal Jansen heeft mij hier ooit een tip over gegeven. Toen moest ik met haar in, in, in het Engels oh, interviewen. Ja, Chantal Jansen? Nee? Ja, ja, ja, die gaf mij de tip. Uh, want ik was... Met, met dat Engels is het toch altijd een beetje spannend. weet je? Dan denk ja. je de spontaniteit getraf. En toen zei ze... Wat ik altijd doe, is gewoon als ik het niet weet in het Engels, het Nederlandse woord er doorheen gooien. En dan heb je gegarandeerd dat de zaal het leuk vindt? Dus dat doe ik tegenwoordig. Gewoon de helft van de tijd praat ik toch Nederlands, terwijl ik eigenlijk Engels moet praten. Ja, ja. Maar ja. hoe vaak spreek je dan Engels? Heb jij vaak. Uh... Ik doe wel uh, klussen in het Engels, ja. Klussen ja. in het Engels? Ja, ja, bijklussen in het Engels. Wat is bijklussen <lacht> nou, uh, in het Engels? <lacht> is dat een bijbeuning? <lacht> ja, zoiets. Bijbeuning. Nee, eh. Uh, ja, gewoon evenementen presenteer ik dan. Maar wat is het laatste evenement wat jij hebt gepresenteerd dan? Het laatste evenement wat ik heb gepresenteerd... even kijken in mijn agenda hoor. Jeetje zeg. Nou, dat ging over, over de fietsenbranche. Heel belangrijk, okay. de Nationale Fietsbranche Awards. Zeg, wil je het nog iets over iets anders hebben dan mijn bijklussen? Ja, uh, ja, heb je dat. Ja? Uh, de Nederlandse die worden namelijk vanochtend ongetwijfeld... met een heel fijn gevoel wakker. Dave Wesselink en Jelen uh, die zijn uh, op de Spelen in de Tweemansbob... geëindigd op een gedeelde tiende plaats met de Fransen. Ze stonden eerst dertiende, maar schoven dus drie plekken naar boven... na een mooie slotdag. Ja, en dan zou je zeggen tiende, dat is op de Olympische Spelen... Ja, normaal gesproken ben je daar niet heel gelukkig mee. Maar voor de Nederlandse bobslayers was dit echt een Aanzienlijke prestaties. Ja. Historisch. Jij en Vranits hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. Een van de, de twee bobslee helden namens Nederland gisteren in actie. En tiende. Ja, dat was voor jullie echt veel beter dan van tevoren verwacht ook. Uh, ja, veel beter dan verwacht. Het is wel waar we op mikten. Uh, ons beste resultaat dit seizoen was de achtste plek. En daarna uh, volgens mij twaalfde of dertiende in de World Cup. Uh, we kwamen hier naartoe. En we wisten ja, wat mogelijk was. En we meekten gewoon op, op top 10. Ja. Uh, en na die eerste dag stonden we 13e. Dus om dan die tweede dag nog uh, drie plekken omhoog te schrijven, dus, uh, was wel echt top. Ja, we hebben jouw collega Dave hebben we al wel eens aan de telefoon gehad uh, hierover. En die zei ook van ja, we weten dat we geen medailles gaan rijden met de bobsleden. Dat, uh, dat is nu nee. nog onmogelijk. Da nog niet. Nee, dat moet over vier jaar allemaal gaan gebeuren. Maar dit was een goede ja. opmaat, toch? Nee, dit was geweldig. Dit was echt, uh, het is uh, het beste resultaat in, in een mannen... Uh, Mannenbobslee, uh, uh, of ja, Nederlands mannenbobslee-geschiedenis. Uh, en het zet ons gewoon heel goed neer voor de komende vier jaar. En met name ook omdat Dave uh, een van de jongste en minst ervaren piloten in het veld is, ja. uh, is het echt een, uh, een geweldig goed resultaat. Want wat was nou het verhaal met uh, de bobslee die jullie hebben gebruikt? Die hebben jullie uiteindelijk geleend van Australië? Geleend, klopt, klopt. Ja, ja dus uh, we hadden vorig jaar uh, hadden de keuze om te investeren in een, in een nieuwe slee. En wel, ja, we hadden beperkte middelen. Um, dus er was geen bezit in een nieuwe viermans slee En in tweemans uh, we samen met een, een, met een bedrijf om een prototype te bouwen. Dat is gewoon een, een risico dat je neemt. Dat risico dat we had ja, niet echt goed uitgepakt. Die slee die we hadden, die was uh, echt slecht dit oh. jaar. Um, en het uh, had me uiteindelijk na, na vijf, zes World Cups... begint ik toch te denken van ja, dit kan echt, gewoon echt niet. We moeten ons kwalificeren en dit gaat ze niet lukken. En gelukkig uh, zijn we heel goed met Australiërs. En was zij zo, zo aardig om ons uh, haar slee te lenen. Ach, wat goed zeg. Dus jullie hebben op het laatste moment... hebben jullie die slee van Australië hebben jullie een beetje omgekat... naar de, he, dat Nederlandse vlaggetje erop en zo. <tiedacht> ja, ja. <tiedacht> zeker. Uh, en, uh, en we hadden geluk dat, dat, ze, dat we hem ook hier op de Spelen mochten gebruiken. Uh, dus uh, nog tijdens haar eerste officiële training uh, sleden ze in een oranje slee. Dus... Uh, dat is wel uh, leuk om te zien. Oh, wat goed. En nu zijn jullie op dit moment... as we speak bezig om die slee weer terug te katten... naar de Australische variant. Nee, dus, dus we hadden... Uh, de bondscoach Ivo en zijn coach Nico... vannacht... omgerapt. Uh, uh, uh, dus die, die is nu helemaal... weer terug in de Australië kleuren. Stuur hem aan, de, hoek, aan de, de koeienkant gezet. <laughs> ja, ja, ja, precies. <hijs> hey, maar wat, wat, wat, wat jij doet ook nog mee... op de viermansbob zometeen. Zeker, zeker. Ja, we hebben nu. Uh, het is een drukke, drukke week voor ons. Gisteravond waren we klaar met de tweemans training en nu om tien uur begint de viermans officiële training. Ja. Dus we zijn uh, op dit moment op de baan in de garage de viermans uh, aan het klaarstomen uh, voor de training. Zo. En van welk land hebben we die geleend? Die, die hebben we oh, niet je geleend. Je dat steunen, is, uh, die hebben gestolen. Japan. Japan. Nee, dat is gewoon een, een vol Nederlands ah, Dat Ah, okay. uh, oké. Uh, onze eigen het is een Oostenrijkse sleebouwer. en het is de beste die te koop is uh, op de markt. Uh, dus die is gewoon goed en iets van ons. Oké, okay. en wat zijn de kansen voor jullie als het gaat om de viermans? Ja, ik denk, uh, een, een beetje. we moeten een beetje naar hetzelfde kijken. Uh, ik denk dat we top 10, is uiteindelijk uh, de, de ambitie. Yeah. Uh, top 8 zou een beetje te zijn, maar zitten, ja, het zit er wel echt in. Maar het, op deze baan is het echt, ja, die consistentie van vier goede runs is ontzettend belangrijk. Uh, dus het, het zit er maar even in hoe, hoe goed we zitten en hoe, hoe goed we die consentie vasthouden. Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden vandaag. Dus we uh, beginnen jullie met, uh, met, met te trainen. Wat kost die bobslee? Ja. Want jullie moeten dus uiteindelijk nu toch wel een eigen bobslee gaan kopen. Want die andere is niet goed. Wat kost nou een die, ja. nieuwe? Dus die viermans die we vorig jaar hadden gekocht, die was 120.000. Zo. Uh, hey zo! Ja, uh, en die hadden we gekocht door, door, door onze oude slee uh, te verkopen. En dan het resterende geld uh, ja, met, met sponsorgeld en bondgeld te, te kopen. Ja. Een nieuwe tweemaal goeie zou... ja, tussen de 60.000 en 90.000... Uh, dat er net aan, wel, net. Goede markt wel, Ja, Dat kan. is wel echt ja. serieus. Hé, uh... hey, nog even iets anders, daar ben ik wel benieuwd naar. Want Dave hebben wij, wat ik al zei, die hebben wij eerder gesproken... die vertelde dat hij naast dat hij bopsleet... dat hij advocaat is. Wat doe jij in het dagelijks ja. leven? Ja, ik uh, werk ook uh, fulltime, volgens nog. <laughs> uh, ik uh, werk momenteel bij een finance recruitmentbedrijf. <laughs> Um, uh, en uh, ja, eigenlijk heel het team is een beetje gewoon naast de sporten... Uh, fulltime uh, bezig met geld te verdienen. Ja, uh, maar dat moet ook dus dus wel als ik hoor wat zo'n bobsleek op. <laughs> ja. ja. ja. ja. we, we leggen allemaal een steentje bij. Uh, nee ja, het is lastig. Het is, lastig. Uh, kijk, het is gewoon nog geen gefinancierde sport. Nee. Uh, en we hebben geen aanstatus. Dus dat maakt die prestatie van top 10 uh, nog nog ja, eigenlijk ja leuk. Voor ja. onszelf nog indrukwekkender. Maar we proberen wel met, met dat resultaat. Um het, ja, tijd te keren. Dat, dat we voor de komende vier jaar wel echt een programma... Op, uh, nog een beter programma op kunnen stellen. Dat zou fantastisch zijn. We gaan jullie volgen... de rest van de Spelen. Jelen, dankjewel voor je tijd... en heel veel succes, hè? Yes, jullie bedankt. En de groeten aan de rest van het team. Jelen Vranic... vanaf uh, de Olympische Spelen in Milaan... voor het bobsleden. viermansbobs die zit eraan te komen. Dit is Taylor Swift. That you are quite the pyro You light the match to watch it blow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 My heart from the fate of, oh, Het my fris gepoetste geluid van de ochtend. Dit is de 5 3 8 Nederlands tintje aan deze plaats zit door die sample van de Goodman die zij ja. gebruikte. Waarvan overigens uh, nooit uh, de credits hebben betaald. Uh, oh, echt? Nee, ze hebben daar nooit een cent van gezien. Oh, dat was wel leuk voor ze geweest. Ja, dat ja. zeker. Ja, dat, volgens mij is dat, heeft dat okay. echt nog tot, tot rechtszaken geleid. Want uh, zij hadden die sample uiteindelijk ook weer gepikt. Uh, oh, van iets anders. Ja. Dus uh, Mick Haknog voelde zich niet genoodzaakt om, ze te, uh, nou ja, om een klein beetje te betalen. Het is inmiddels 11 minuten voor 9 uur. Oh, en dus ja. gaan wij eventjes. Uh, even bellen. Precies dat. Even bellen. Even Even bellen. Even bellen met Peter. Hallo! Hey. Hallo. Goedemorgen Peter. Nou goed dat ik jullie uh, mag spreken. Want ik, uh, ik moet even wat dingen regelen nog. Oh. Ja, ik zou namelijk heel graag uh, staatssecretaris van sport worden. Ja. <laughs> dus voordat de <er laughs> vragen komen over mijn cv. <laughs> even, even controleren. Op mijn cv staat naast afgestudeerd Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ook een master sportvoorspelling aan de Universiteit van Oude-Pekela. <laughs> Tweevoudig Olympisch gaatschout op de 1275 meter, 14 jaar catwalk-model voor VEBO, drievoudig Europees kampioen katknuppelen, Koen Laude afgestudeerd hogeschool voor toegepaste Kamasutra, en een tweejarige nascholing brugleuning likken bij de ijsberen op Nova Sembla. Ik wil het even aanpassen. Het gaat om dat catwalk-model van de VEBO, dat, dat is fout, dat ja. moet zijn kroketwalk-model. Oh. Ik zeg een maar gelijk, omdat er toch anders weer vragen komen bij jullie in de studio, de wordt altijd geloerd op elk uitgeleidertje. Maar laat ik dan nogmaals zeggen... ik weet ook dingen van jullie. Ja. En aan de andere kant... het gaat erom wat iemand echt kan. En dat staat wat mij betreft niet vanzelfsprekend op je diploma. Dan nog even over die rel... bij de huldiging van Femke Kok... in het Hollandhuis. Huldiging was een feest... Het ging met voorganger Rob Krems van links naar rechts... en van snolleke tot bolleken. Nou, ik vind dat je dat niet kan zeggen bij een vrouw. Van snolleke naar bolleken. Maar dat was niet de rel. Het was haar trainer Dennis die vol trots sprak over haar prestaties... over haar wereldtitels, goud, zilver, olympische medaille... dat ze alle grote prijzen had en dat het heel mooi... maar één opmerking aan het eind van zijn speech... heeft voor een flinke discussie geleid op social media. Nou, ik dacht gelijk, nou dat moet een verschrikkelijke opmerking zijn geweest... Nou, dan komt die verschrikkelijke opmerking. Hij zei. één ding heeft ze nog niet, en dat is een hele leuke vriend. Oh. Maar ik vraag je, zo erg is dit toch niet? Nee, joh. Ja. Nee. Florentine, als vrouw. Ja, Florentine is er niet, maar je moet oh, ja. even aan Annemarie vragen. Annemarie. Nee, ik zal Florentine even appen. Ja, nee. <laughs> nee, nee, uh, nee, ik, nee, ik vind het ook niet zo erg. Ik uh, trok het bank helemaal niet aan. Ik, nee. Nee, en Femke zelf had er ook geen enkele moeite mee met die opmerking. Die voelde zich altijd heel gewaardeerd door het trainen. Ze zei het was een grapje, ze vond het ook leuk. Ik kan zeggen, veel vriendinnen van mijn vrouw zeggen tegen mijn vrouw ook vaak... het enige wat jij nog nodig hebt is een leuke vriend. <lacht> nou, en daar is zij het helemaal mee eens. Dan nog even die Pokémon-kaart van Logan Paul. Die op de veiling werd verkocht voor 16,5 miljoen dollar. Ja, ik, ik, ik moest denken aan mijn plaatjes sparen vroeger. Ik spaarde vroeger voetbalplaatjes. Mijn grote idool was Johan Neeskens van Ajax. Maar die had ik nog niet. En bijna niemand had hem. Dus als iemand hem had, uh, ja, dan wilden ze ook niet ruilen. Want ze wa er was bijna geen Johan Neeskens. Nou, ik had geen geld. Ik was met een vriendje mee die voetbalplaatjes ging kopen. Nou, Die zakjes stond op de toonbank en ik kon niet anders. Ik pikte zo'n zakje en ik... Ik rende naar huis, ik maak het zakje open... Hij zat erbij, Oei. Johan Neeskens. Ik zei, ik heb hem, ik heb hem. Mijn moeder kwam binnen en die vroeg wat er is. Waarom juich je? Ik zei, ik heb Johan Neeskens. Zij zegt, maar, maar hoe kom je dan aan geld voor dat zakje? Ik zei, dat heb ik van papa. Maar, maar mijn moeder zei, dat is helemaal niet waar. Want dat soort geldzaken regelde zij. Dat regelde alleen mijn moeder. Dus moet ik toegeven dat ik het gepikt had, zei oh. mijn moeder. Ja, doe die plaatjes maar weer in dat zakje. Ga maar terugbrengen en bied je excuus aan bij de sigarenman. Ik terug met het zakje, sigarenman boos. En die zei dat ik een hele goede moeder had, dat ik goed naar haar moest luisteren. Geef dat zakje maar terug en hoop daar ging mijn zakje. Vrolijk, fluitend en lachend ging ik naar huis. Ik had natuurlijk Johan niet teruggedaan. Nee, gewoon zeven dubbelen van PSV erin. Over tot de orde van de dag. Gisteren zei ik, uh, uh, de ploegenachtervolgingen... Uh, num num num num, dat wordt uh, twee medailles voor Team NL. Nou, Het werd er één, zilver voor de vrouwen. De mannen werden vierde op zevenhonderdste uh, seconde. Dat is geen medaille, maar ook geen foute voorspelling... Want voor voorspelling wordt altijd gerekend in hele en tiende seconden. Dus als het verschil minder is dan één tiende... dan mag je het rekenen als gedeeld derde. En ja. daarmee houd ik mijn 95% voorspellingen goed. Nou, dan de voorspellingen voor vandaag. Zoals ik dit heb geleerd op de Universiteit van oude pekela Het wordt uh, shorttrekken. Nou, de shorttrackers zijn uh, hot. Zoals ik al zei, die rijden op ijzers met een gouden randje. Vandaag is het voor de mannen de 500 meter... met James van het Woud, Melle van het Woud en boer. Nou, Jens heeft al twee keer goud. En zoals zijn broer Melle al zei. Daarom heb ik het ook. Het wordt minimaal zilver voor de mannen. Um, dan is het de aflossing vrouwen. Met Xandra en Michelle de Selma Poutsma en zo heet Deltrap. Xandra heeft al twee keer goud. En daarom haar zus ook. Maar broer of zus of niet. Het is nu allemaal familie bij het shorttrekken. Ze zijn onverslaanbaar. Dit wordt zeker goud. Opgeteld. Minimaal één keer goud. En... Waarschijnlijk zilver, maar dat kan ook zomaar goud worden. Oké. Okay. Mooi Zo. hè? Ja, nou, we gaan het uh, beleven allemaal vandaag. Het loopt goed. Peter, dankjewel, tot morgen. Doei. Doei. waar straks weer een bedrag van 538 euro te verdienen valt. Dat is echt ongelooflijk. We strooien je werkelijk wel met prijzen. Uh, en dit is de stem. Een mega succes. Nou, dat lijkt me niet al te lastig, toch? Nee. nee. Wij gaan hier straks voor spelen. Uh, en misschien win je daar wel mee 538 euro. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel.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 De kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten... bij designer outlet Werkt Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes, nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Goed voor de dag komen? Met een nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch